De Gehangenen van het Patershoel. Een radiofeuilleton naar Georges Simenon. De Gehangenen van het Patershoel. Een radiofeuilleton naar Georges Simenon. Nygree is op zoek naar een of andere aanwijzing... die het vreemde gedrag van drie Gentenaars... Van Damme, Belois en Lombard moet helpen verklaren. Tien jaar geleden, op 15 februari, moet zich iets voorgedaan hebben dat misschien ook in verband staat met de vreemde zelfmoord van Jean-Lecoq d'Arneville in Bremen. Helaas is Van Damme hem telkens de te vlug afgeweest en heeft tot nu toe alle bezwarende documenten laten verdwijnen. Negret heeft nog één hoop: de kopieën van politierapporten die op het stadhuis bewaard worden. Hij rent naar het stadhuis, verslaat de zwaarlijvige Van Damme in de spurt op de trappen van het gebouw... en meldt zich aan als commissaris van de Parijse gerechtelijke politie. Hij wordt prompt ontvangen door de stadssecretaris die hem inzage verleent in de politieverslagen van die bewuste dag. Procesverbaan nummer 240 vertelt het volgende. In het portiek van de vrouwenbroerskapel in het Padershol... werd een jonge man gevonden, opgehangen aan een gordijnkoord. Naam? Emile Klein. Beroep gevelschilder. Adres zeugsteeg nummer 7. Maigret verneemt dat Emile Klein eerder tenger was. Hij was dus zeker niet de drager van het met bloed bevlekte en door worsteling beschadigde kostuum... uit het valies van Jean Lecoq d'Arneville. Maigret laat zich door een taxi naar de zeugsteeg rijden. Nummer 7 is een schrijnwerkerij. Op de bovenverdieping hokte dus Emile Klein... ...de gehangene van het patershop. De huisbewaarder vertelt hem dat er al een bezoeker aanwezig is... ...in Kleins vroegere kamer. Op zijn hoede bestijgt Maigret de vermolmde trap. Zijn pistool in aanslag. In de donkerste hoek van de kamer wacht Jozef van Damme... ...bang als een wezel. Die doet hem onmiddellijk een voorstel. 200.000 Franse frank... ...als Maigret de zaak nog één maand laat rusten. Conclusie van Maigret... Geheimzinnige voorval vond dus plaats in december. Het is vandaag 10 november. Van Damme vraagt één maand uitstel. Met andere woorden, op 10 december zal het gebeurde tien jaar oud zijn. En dus verjaren. De deur ging open en Maurice Benoit verscheen in de kamer. Zijn blik ging razendsnel van Van Damme, die nog steeds tegen de muur leunde, naar het pistool op de vloer. Maar hij had de strijd opgegeven. Het was nauwelijks hoorbaar, maar zijn stem klonk gelatener, met iets van schaamte erin. Zijn rijzige gestalte werd ontsierd door een pijnlijk grimas. Nou waar komt eraan? Ik ben met een taxi gekomen. Is het niet met jou? Hij is te waanzin nabij. Ik heb geprobeerd hem te kalmeren, maar uh, hij is me ontsnapt. Raaskallen is hij weggelopen, zeker naar hier toe. Is hij gewapend. Ja, hij heeft een pistool. U wachtte dus samen met Lombard op het resultaat van mijn gesprek met meneer Van Damme. Ja, ja, zo is het, okay. ja. En u werd het samen eens over die 200.000 Franse vark, Lombard. Beefde over heel zijn lichaam. Die man was een zenuwcrisis nabij. Hij zwaaide houderig met het pistool. Ik keelde mijn adem in. Ik kan het niet. Nog Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik was vrij kalm gebleven, maar ik liet toch zachtjes een grote hoeveelheid lucht uit mijn longen ontsnappen toen hij het pistool neergooide. Na een tijdje was Lombares huilbui over. Maar helemaal rustig was hij niet. Hij stond handen voor zich uit te kijken. Zijn neusvleugels trilden Zover moest het komen. Tien jaar. Tien jaar van dagelijks vroeten, mislukkingen en moeilijkheden om zot van te worden. En dat allemaal voor vrouwen en kinderen. Ik heb als een beest gewerkt om een, een behoorlijk bestaan te geven. Commissaris, ik heb mijn atelier, ik heb mijn huis... Ik heb het allemaal al kunnen zien. Maar de inspanningen die me dat alles gekost heeft, dat heb je niet gezien. De uitputting en de ergernis, de vervaldagen die mij beletten te slapen. U was er toen mijn derde kindje geboren werd, een dochtertje. Ik heb het niet eens goed aangekeken. Mijn vrouw weet niet wat er gaande is. Ze kijkt me met angstige ogen aan. Ze herkent me niet meer. En mijn arbeiders stellen me vragen in verband met het werk. En ik weet gewoon niet wat ik antwoord. Het werd van tien jaar, in een paar dagen kapot, aan Diggelen geslagen. En dat allemaal rond. Hij komt. Hij komt. Laten we er een eind aan maken. Wie spreekt er? We zijn toch verloren? Eh, uh, het stoorlijk? <laughs> de heren komen aan zoveel jaren nog een kijkje nemen, hè? Het is me wat moois. Weet jullie dat jullie mij nog 600 frank muurschuldig zijn? Ah, dat, dat brengen we wel in orde, meneer Wijkmans. Oh, Luister, ik kom dat geld niet opeisen hoor. Ik, ik maak maar een grapje. Weet u waar ik nog steeds aan denk? Toen jullie hier weggingen, zei één lid van de bende me nog... al die klapwekeningen en muurschilderingen... zullen ooit meer waard zijn dan het hele huis... <laughs> niet dat ik dat geloofde, hè. maar toch, ik, ik heb alles onaangeroerd geladen. Eén keer bood een maken met 200 frank voor drie pentekeningen. Ja, dat heb ik natuurlijk niet geweigerd. Zeg, schemelt u nog? Huh? Oh, geen tijd meer. Altijd maar werken. Ah, ja, ja, ja. ja. U uh, heeft een atelier in de sleepstraat. Niet ja. ja. Ik denk dat mijn neef nog bij u gewerkt heeft. Een lange blonde. Misschien kent u hem? Ja, ja, ja. Misschien, ja. ja. Zeg, als, als ik jullie stoor, dan moet ik het zeggen, hè. Ik wil jullie zelf samen zijn, niet bederven, hè. Uh, u ken ik niet, hè, meneer. Behoorde u ook tot de bende? Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, nee, wel rare klanten waren het toen. De broederschap van de apocalyps. Oh, mevrouw absoluut dat ik ze eruit zette. Zeker omdat ze zo weinig betaalde. Maar ja, mij amuseerde het. Een stelletje kunstenaars in spe... En voortdurend elkaar de loef afsteken, meneer. <grijg> Wie zou het uit Buns gekleed gaan... ...wie zou langs de langste haren en baard dragen... ...ja, jullie, jullie kent dat wel. Hè? En uw nachtelijke bezigheid? ...jonge, jonge, jonge. Uren aan een stuk zingen... ...drinken, eh. Er kwamen hier mooie meisjes over de vloer. Hè? Die daar bijvoorbeeld, chef, Die van de pentekeningen. Weet je wat er van haar geworden is? Nee, eh, hoe zou ik? Ja, ze is met een warenhuisuitbater getrouwd. Ja. Wel, eh, dan ga ik maar, hè. M misschien tot straks. De broederschap van de apocalypse. Was dat de naam van uw clubje? Jawel, commissaris. Ach, kom maar, gezien de hele zaak toch verloren leek, zal ik u maar alles vertellen. Jammer voor onze gezin. Nee, nee, nee, laat mij spreken. Ik zal de commissaris alles uitwekken. Iets meer dan tien jaar geleden studeerde ik aan de academie schilderkunst. Samen met Klein en Janin, ja, die zat in de afdeling Beeldhouwer. En trots dat we waren. Vier als pauwen liepen we door de straten van Gent. Toekomstige beroemdheden. Ha, we zouden minstens Picasso of Salvador Dali evenaren. En dwepen dat we konden. De ene week zwoeren we bij een bepaalde schrijver. En even later verlogen we hem voor een andere. Nou ah ja, meestal lazen we auteurs uit de romantiek. Dat wel. Klein had deze kamer hier gehuurd als atelier. En na een tijdje kwamen we hier geregeld samen. Oude volksliederen zingen... ...zuipen en verse van Vion voordragen. Op een keer begon Klein zelfs heel de hoofdstukken... ...uit de Apocalyps op te dreunen. Een zekere avond... ...maakten we kennis met enkele studenten. Peloir, Le Coq d'Arneville, Van Damme... ...en William Mortier, de zoon van een rijk geworden handelaar... ...in ingewanden. We droonden ze mee naar hier. Er werd gedronken, gezongen... Ja, de oudste was maar 23 jaar. Ah oh ja, dat werd gij. Niet waar, Van Damme. Uh, Ja, ja. Belois was maar de jonge Jan. Ik lanceerde toen een idee, commissaris. We zouden een groep stichten. Een broederschap. Ik had ergens iets gelezen over geheime genootschappen... ...aan de Duitse universiteiten in de vorige eeuw. En dat werd ons ideaal. Een club die kunst en wetenschap zou verenigen. Ja, ja, we hadden natuurlijk de mond vol over die begrippen. Klein, Janin en ik, de kunst, de andere, de wetenschap. Zo zagen we het. En we dronken. Oh nee, nee, nee we zopen. Dat was belangrijk. De drank moest voor een extra prikkeling zorgen. We dempten hier het licht om in een mysterieuze atmosfeer te vergaderen enzovoort enzovoort. Ja, ja, pas op commissaris. Die bijeenkomsten, dat was rond twee, drie uur's morgens, hè? En telkens opnieuw hadden we die vreemde koorts door de goedkoper wijn. Als we gedronken hadden, voelden we ons opeens genie. Ah, we waren ervan overtuigd dat de mensen op straat ons met bewondering nastaarden. En onze naam kozen we omdat hij zo geheimzinnig klinkt. De broederschap van de apocalyps. We betaalden samen de huur. Ah ja, maar klein bleef hier wonen. Was dat meisje er ook bij? Oh, er waren genoeg rietjes die gratis kwamen poseren. Poseren? En de rest natuurlijk. Die van de tekening heette Henriette. We vonden haar doel. Maar ja, toch goed genoeg als model. En wat waren zowel de doelstellingen van uw groep? Suiker. Dat was het belangrijkste, commissaris. Opgewonden raken. Ik zie toch. Ah, het deed ons allemaal geen goed. Na een tijdje waren we helemaal over onze toeren. Zeker klein. Uh, die jonge appena niet. Heelt zich overheid met alcohol. En natuurlijk hadden we over alles onze zeg. Vooral de bourgeoisie moest eraan geloven. Als we maar een beetje wijn op hadden... gooiden we de meest krasse ideeën zomaar door elkaar. We verwarden Marx met Nietzsche en Confucius. De gekste gedachten waren niet goed genoeg. Op een keer had een van ons ergens gelezen dat pijn eigenlijk niet bestaat. Pijn was maar een illusie. Wel, zoiets vond ik toen prachtig. Terwijl de anderen ademloos toekeken, stak ik met de pennen eens diep in mijn voorarm en probeerde te glimlachen... Ook zot waren we toen, we zagen onszelf als een elite commissaris, een elite die hoger leed, maar die boven alle gewone stervelingen verheven was, snotneuzen waren we, ja ja, onze toekomst was verzekerd, Janin, Klein en ik zouden de artistieke grenzen voor altijd verlekken, Lecoq moest minstens een tweede Tolstoi worden, Terwijl Van Damme als politicus de hele gevestigde orde zou verwerpen en een nieuwe maatschappij stichten. Een maatschappij uitgedacht met de hulp van grote slokken wijn. En uh, hoe vaak vonden die zogenaamde vergaderingen plaats? Huh? Oh, minstens twee, drie keer per week. Op een keer werd klein of wel. Oh nee, nee, nee, niet gewoon ziek was dat de feit. Hij kreeg bijna een zenuwtoeval. Hij rolde over de vloer. Kok Maar enfin, hij herstelde. En we vergaten het voorval. Ah ja. Ah ja. Avontuurlijke nachten waren het, commissaris. Voor het te dagen gingen we nooit naar huis. Van Damme, Belouard en Janin, de Rijken, die sliepen zacht en kregen smogels een stevig ontbijt. Dat maakte veel goed. Maar wij... Lecoq, Klein en ik. Wij liepen maar wat op straat. waren soms net geld genoeg om een broodje te kopen. Ja. Zie toch. Zeven supermensen waren we. Zeven genieën. Zaline ja. maakt nu in Parijs mankaas voor modehuizen. En als hij s'avonds niet te moe is, dan neemt hij een van zijn mattresses als model voor een buste. Ik ben bankbediende van Damme. Handen zag hij in timbreed. Hij klein heeft zich verhangen in de vrouwenbroerskapel. En hij klokt ik. Een... En de zevende. Willy Mortier. Wat is er met hem gebeurd? Het uh. hmm. uh. gebeurde ergens in december, nietwaar? Ja. Over precies één maand... Zo'n er een geweest. Een momentje. Ik zie niet graag pistolen op de vloer leggen. Wat zei u? Wat moet er van mijn drie kinderen gehoord hebben? Door uw schuld, commissaris. Alleen door uw schuld heb ik niet eens goed naar mijn pasgeboren dochter te gekeken. Kan ik zou kunnen zeggen hoe ze eruit ziet. Door uw schuld. Ah.